Variaria 4 voor 4 februari 2008. Kindervastavond. Variaria. Variaria. Variaria. Variaria. Het was vandaag kindervastavond. Zo spectaculair had ik het nog nooit meegemaakt. En dat was speciaal voor de krabbekuskinderen van Bergen Zoom, van het krabbegat. Ik vond het erg leuk. En het was precies zo leuk als ik me van vroeger kon herinneren. Ik zou zeggen veel luisterplezier. plezier. <redeerd> het <sausage> het I, I, I. Alles van staal. Met alles we aan, alles van stal. Een kiep op, van op, kruim tot in op, ik, op, ik, op, ik, op, ik, wil naar buiten. Als kiep, als op, ik, als ik, in de op, met de wind in maar, ik, op, Maar op, ik, in ik, op, ik, op, niet op, ik, op, ik, alles van Stoom! Hé, hey, krabbetjes! Wat leuk dat jullie er allemaal weer zijn! En hier de ook Zo Zinnen! Het wordt dit jaar om eens een hele leutige kindervas te maken! Weten maar op! We hebben een nieuwe grootste Boer! Ja! Heel hartelijk welkom hier bij de Kindervastenavond op de Grote markt. En ik vind het toch hartstikke leuk de Grotste Boer en Krabbekes. Zullen we de grootste Boer eens even goeiedag zeggen? Voordat allemaal hoe dunke aan de nus En dan roepen we loeiert. Achema leute Ja, eh, uh, Grotste Boer. Uh, dan moet jij dan ook wel terug doen, hé? Ja, ja, hij. Ik zei die van gisteren, één krabbekens, acht helemaal uit uit. Nou, geit, gij ge had gezien dat het wel eens terug kon worden op de markt. Maar dat er zoveel mensen zouden komen, dat had ik niet gedacht, hoor. Ja, ja, ja, hey, en grootste Boer witte er En dat we dan ze bied gaan dweilen, dan is het feest in elend krabben dat. Ja, grootste Boer, we gaan met de muziek. Wijlen wel tot helemaal aan de geit. Ja, ja, en uh, wat doen we daar, de Is De zeven sprongen zo van uh, En dat is de en... hey, hij is de Hij nou ja, Stop er eens mee. Dat, dat, dat ken de grootste boer dus wel hoor. Die oh. hoeft er niks uit te leggen. Ja, maar Olge, wij willen alleen maar zorgen dat er helemaal niks misgaat, hè? Nee, de zorgheid. De grootste boer, die bent alles al. Ha, ha. Dat is nogal z'n minuut. Godste, Godste goeie. Wint Weet gij dan op wat het motto is? Natuurlijk, dat is nogal minuut. En krabbekus, het motto is... Alles ha, ha, ha. Hoor je dit oh. nou naar een steken Maar mama, mag je eens wat vragen? Ja. Snappen jullie het motto feitelijk wel? Eh, uh, eh, uh, eh, uh, hoezo, oh uh, hè? Niet snappen, nou, eh. Kijk maar eens naar mij hoor, ik heb een kerstal meegebracht. <laughs> en een kerstal? Ja, v voor op Willem zeker? Nou, dat lijkt me een leuk idee, zet gij hem er even op, maar. Oh, oh. Wat, wat, wat, wat een kleintje. Oh. Maar wel heel mooi hoor. Oh. Hé, hey, nou, nou kan geen stikker tegen me uitlachen. Hè? Maar die hebben wel wel van stal gehaald. Hè? Ja, ja, maar grootste boer. Ik heb ook heel goed in de stal gezocht hoor. Kijk eens, Kropotjes en Gods de Boer. Oh. Hey nee! Nou, en eh, er nou nog niet genoeg bellen aan hoe lijf Gelijk gelijk wel een kerstboom met drie pieken. Ah, maar mannen toch. Het maakt toch niet uit wat je bij hebt. Het gaat in feite om dat je alles gebruikt om er een leutere vaste naam van te maken. Ah, ja. Voor alles en voor iedereen. Ja, oh gek, maar waarom staan wij hier dan in een lege stal? Haha, <hijen> ja, dat weet ik wel. Die beesten, die zijn natuurlijk gaan twijlen. En dat wil ik ook. Ja, nee en nacht, nee en nacht. Twijlen, dat doen we met z'n allen. Ja. Dus ook met de beesten uit deze stal. Oh, oh dat is waar ook, oh geit. Ik heb die beesten even de binnen laten strekken. ...en op het klein weken wel rond laten lopen. Maar als het goed is, dan komen ze er zo aan. Oh, no. Eén hey, is. Wat voor beesten moeten er in de stal? Wat zie je? Wat zie je? Een pet, Een pet. Kijk. Oh, een Er Er is hey. een bles. Oh, pert, een bles. Oh, dan, dan wordt er nog meer in de stal. Wat zingen die? Koei, koei. een koei! Een koeie! Een koei! Oh, nou, uh, eh Ik hoor hem al lekker. Het, nee, het is een koei ja, ja! Kijk! Ja, ja, ja, ja! Hier ja. ja. ben klaar! De koei ja, ja, ja. Hé, hey, klobbekus. En wat wordt er nog meer in de stal? Wat zie jullie? Een varkje. Een varkje. Een vark. Oh. Verrek, het is een varkje. Hey. Kijk, hier is een stuske. Dat is ons varkje. Wat een lief je? En wat wordt er nou nog meer in de stal, klobbekus? Wat hij? Een kiet! Een kiet! Een kip. Een kiet nou in, ik hey. ga wel even zoeken! Ik ga ja, maar eens even kijken naar. Waar blijft hij nou? Oh! Waar blijft nou? hij oh. oh. hey. oh. nou? De kip is kwijt! On. Oh! Oh! Een vermissing! Wacht even, daar ga ik even een rapport op maken hoor. Zal eens even een politieboekje erbij halen, oh geit, waar? Zeg, Ja. in plek van te schrijven, kan er misschien beter even gaan zoeken. Want die kip, die kan nooit weg zijn. Oh, oh. Nou, nou, oh geit. Ja. dat vind ik een goed idee hoor. Ik help wel even. Ja, goed, maar, maar luister eens, eh, daar zal ik wel voorop lopen. Want jij eh, altijd rond als een kip zonder kop. Kom ja. maar nee. Dat is waar ook, ja. We zijn even weg hoor. boer, gelukkig. Die mannen, die zijn even weg. Ja, Oogheid. Ze doen wel heel goed hun best, hoor. Maar soms worden er, er wel een beetje moeie van, heen. Ja, maar boer, jij bent ook als geen ander. Voor de vaste avond doet iedereen zijn best. Hé, hey, Krabbekus, jullie hebben er ook allemaal hun best gedaan? Laat eens zien wat je gemaakt oh, Oh... Ho, ho, ho. Wat mooi! Wat een leutere is. Het is een hartstikke leutere gezicht, Krabbekes! Hey, Peperbus, vind ook niet! Ja! ja niet. Uh, no, uh, nou, een leuke gezicht! Nou, Peperbus, was het dan ook? Geen klink zo chagrijnig. Is het al de uh, Woezap bij jou of zo? Wat doet erop? Nou, eh. Het is te zeggen... De nieuwe grootste boer... Uh, de, de, de nieuwe grootste boer? De nee. nieuwe grootste boer? Nou, no, uh, ik had eigenlijk ook wel uh, de grootste boer willen worden. Gij? O, hoezo dan? Ik zei toch ook echt... De grootste boer van de stad, en ik mocht toch ook op jouw huisdier passen. Oh, peperbus, dat, dat had ik nou niet achter jou gezocht hoor. Maar je eh, weet toch wel dat er maar één een grootste boer kan zijn. Eyla, nou kijk eens een, een leuzer idee. Als de peperbus nou zo gaar een grootste boer wil zijn, dan mag dat best voor eens. En als de grootste Boer dan voor Nar en stekentee... de grootste Boer wil spelen. dan mag dat zeker. Ja, maar daar trappen de nar en stekentee niet in. Want die kennen mijn en ik ken jullie. Ja, maar Peperbus, daar kunnen we wat aan doen. Let maar eens op. Een krabbekus en dan kijken we allemaal naar de peperbus. En dan zingen we samen het vaste naafliedje. Lus van stal, het griepen van de kruik in de kuiten. Gooi de hulp, ik wil naar buiten. Als kip, als koei, als wijk, ik als ik al op. Met de witte de met de de de de de de in mijn neven, maar een voljaar in mijn kop, ik ken niet op. Ik ga overal het van heel het bondje en de black. Zoals de boeg en de tutter. het, het bondje de blakken en de tutter kunnen jij van over vertellen misschien dan. Dat is, ik, vertel eens. Het bondje, dat <truimert> is vooral met de vaslavers. Niet de bond gaan maken. En de blakkie. Dat is mijn eigen plezier ja. Mijn eigen veld ik, voor de vaste avond. En de vetter. dat was dat we allemaal als even bij elkaar roepen... om weer weg te gaan. Volgens de Boerderij zijn wij heel goed uitgeleend. Buitengewoon, Nou heeft iedereen op de markt wat dat betekent. Mooi hoor. Het wordt jullie hier in Kraderboes. Zeg muziek. Zeg muziek, stil eens eventjes, beste lieve krabbekjes. Ik vind het nou wel zo'n geweldig mooi gezicht, zo'n statige peperbus, het is al bekant de grootste boei. Zullen we allemaal ons linker kanaal aan ons doen? En dan zingen we met Hilde de macht het Miedenos. Muziek, daar gaat ie. Meintje, het was in les te zijn les Was een van de Nederlanders. Oh, onze van dat beentje. Kijk peperbus, nou we ook een zonwanger, he? Dan eerste hoogheid, mocht ik jou heel. Oké. Dan tweede. No way, no way. Gastheboer, stel eens even, stel eens even. Uh, zet, zet jij gewoon een op, want, uh, want de koor is al uh, die mannen. ga jij moet wijgen even stoppen. Uh, ga jij daar maar boven in dat dakkenfles zetten. Uh, even kijken, want wat een Even de masken afzetten en niet laten zien, nee, hey, aan, aan, aan, aan steken en de nacht. niet laten zien. Oh, ik hoor ze al hoor, ik hoor ze al. Ja, nou, masken op, kijk, nou is het pas echt goed. Stil, stil. Niks verklappen. nee. Oh, oh. Nou, oh, geiten, men hebben de kip gevonden hoor. Dankzij mijn grote kennis van opsporen, natuurlijk. Nou, eh, dat was nogal moeilijk hoor. Hij stond gewoon bij de poelier in het vierkantje naar zijn familie te kijken. Zeg, grootste boer, wordt eigenlijk eens geen tijd om die beesten te voeren. Hé, hey, hé, hey. nee, Is hey, iedereen daar niet dat de grootste boer er niet is? Maar, hey, mannen, eh, mannen. oh, hey. die, die grootste boer, die is toch zeker niet zelf die kip gaan zoeken? Mannen, mannen, hebben jullie misschien kiepensoep in uw ogen? Oh, zo Hij staat daar! Oh, oh, kijk nou! Oh, oh, oh. Ja. Maar uh, zeker niet, ik sta hier, Want dan kan ik jullie beter in de gaten, houden. En ik heb gelijk met iedereen op de markt al een beetje kennis gemaakt. Ja, Gros de boer, dat is heel slim van jou. Hé, hey, grootste boer, uh, mag je jou wat vragen? Ik kan nog eens zien of toevallig de burgemeester nog op zijn kamer zit. Ja, ja, want uh, die visite die bij hem zat, die wou hem even spreken. Die zit er ook nog heen? Ja, uh, ja, dat mocht ik wel. Hey, meneer de nieuwe grootste boer. Waarom konden gij niet zoals zij altijd hier naast mij staan? Nou, naar denk het Dat is niet zo makkelijk hoor. Mm. Want dan moet ik over het dekketje lenen en dwars door al die mensen op de markt. En trouwens, ik ken hier niet weg omdat ik op het beestje ja. van de nogheid moet letten. Grosteboer! Ja. Eh, Nogen daarover begint. Eh? Eh, wat, wat voor een beestje is dat? <tie> Zou jij dat ons misschien eens kunnen zeggen? Want daar willen wij heel graag weten. En ik weet zeker dat alle krabbekens op de markt het ook willen weten. Of niet dan? Ja, een uh, uh, ja. uh, nieuw boer Is het misschien een uh, poeskenari cavia Hey. O, of een of een knijntje. Oh, ja, dat is te zeggen. Uh, dat da weet ik feitelijk ook niet. Ja, maar hoe kent dat nou, grootste boer? E, e, gij weet toch wel hoe of dat hij eruit ziet het die horen, wat voor kleur het die? En het die twee, of misschien wel vier, of misschien nog wel meer, poelten? Ja. Als je dat zo vraagt, mag ik zeggen, ja. Alles wat God noemt, dat het wel, ja. Ja, ja. En mag hij op geluid, doet hij op jouw hè? knorp. En een bietje van mezelf. Jullie willen vreselijk veel weten. Dat beestje is gewoon hartstikke lief en leuk. Oh, en als het de zee wil horen, dan moet er maar eens stil zijn. hè? Nou, uh... <truimert> eh? Eh? nou, uh... nou uh... Ik, ik weet het niet hoor. Ik vind het steken tegen dit te wacht. Ik vraag het straks wel even aan de nog. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. grosse boeren. Eh, wa, wa, wa, wat moeten we nou gaan doen? Nou, nou, dan gaan we lekker dweilen. O, ja. ja. ja. Ho, oh, ja. oh nee, niet zo vlug. Oh. Voordat we gaan dweilen, moeten we toch eerst de beesten in de stal verzorgen. Oeh, zo he. Eh, eh, moeten ze misschien een schone luier aan? Of, of de randen wassen? Nee, natuurlijk niet. Nee. We moeten gaan kijken of ze genoeg nog te hebben. En, en te drinken. En, en natuurlijk, heel belangrijk, dat alle ekkertjes nou. dicht zijn. Oh, wa, wa, wat te drinken? Ja, wacht maar even. Ik, ik heb nog wat bonnetjes van de draak. Ik, ik ga wel eventjes zonder glas limonade en chips. Ik ben zo druk. Nee, eh, geen limonade en chips natuurlijk. Eh. Oh. Nee, dan geef de... Nee, krabbekus, helptes dus. Wat drinken, ze beesten? Eh? Nou, nee, doe dan maar een flesje spa. Hé, hey, maar, uh, grootste boer. Moet er nou niet eerst wat uit? Voordat er wat in gaat. Wat bedoelde, steek het heen? Nou, voordat die koei water gaat drinken, moeten we eerst nog een beetje hem gaan melken. Want anders loopt die toch over. Ja, ja, steek het in. Maar, uh, hoe doen we dat? Ja. Je ja. moet een ja. emmer onder die een zetten en dan melken. Ja, eh, eh, dat is mooi gezet, grootste boer. Eh, maar daar kennen we zo niet bij. He. En eh, ik ga daar niet tussen staan hoor, want dan, eh, dan, eh, ja, dan worden we medallies vies. <laughs> en nu ook niet, nee. want ik heb gouden bellen. Nou, dan haalde Clara Clara Elf toch gewoon van stal. Wie? Clara 11? Is die Clara 11 jaar soms? Nee, je nacht. Naar... Dat is de achternaam. Hé, hey, snap dit? Nee, kom. We gaan Clara 11 eens eventjes ophalen, want dan kunnen we hem gaan, we gaan melken. Nee? Och, kom maar eens, gauw. Hoor. Uh, lief, hoor. O, nou, oh, lief. Kom maar, kom maar, kom maar een biertje naar voren, zo. Nog een bietje, nog een bietje, zo, nog een biertje, nog een biertje, nog een biertje, zo. Blijf maar staan, blijf maar staan, braaipetje. Goed zo, oh, oh, oh, oh, nee, oh, oh, ja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ik zal eens even kijken, nog een ogenblikje. Zullen we de koeien gaan melken, trouwens? Oh, dat gaat, hoor. Zijn dat soms zo onhandig hier. Waarom doen ze die melk nou niet gelijk in een pak? Dat is toch veel makkelijker? Nee, daar, dat doen ze toch in een melkfabriek. Maar mannen, begin maar, hoor. Ja, ja, ja, ja, begin maar. Uh, hoe dan? Dan wit toch iedereen. Denk nou eens goed naar. Uh, uh, ik, ik weet het denk wel, Steek. Kijk, dit leek wel een engel van een pomp. En als we daar aan trekken, dan zou er wel eens van uitkomen. Let op hoor. Kijk, jullie meekrabbetjes, komt er al melk uit. Hey, Oh, oh ik, eh, ik, ik zie nog niks hoor, nee, ik zie nog niks, maar eh, nou, eh, tegen zwoorden worden die koeien toch gemolken met zo'n grote pomp en van die rubberen slangen eraan. Eh, wacht maar eens, ik heb er energie staan hierachter, ik zal hem wel eens gaan halen. Ja, als hij nou maar niet met de vispomp terugkomt, ding. <laughs> Zien jullie al wat? Kijk, kijk. Nee. Oh, zie zie het wel. Oh, wist al? Hier steken die, die slang is toch vast te klein, en hoe wil er geen vastmaken? Nou, nou even de deurpompen hoor! gaat verdemmen! De komt wat uit! Komt uit. Zijn het gaat verdemmen! Hey, wat, een, nou eens. wat een vieze geit! Oeh, zeg Krabbekus! Maar nou eens kijken! Vinden jullie het ook zo stinken? Uh, uh, uh. Uh. Nou, uh. dit leek je bij 11 spoot elf dan klaarhalen voor. Maar een die, Dat kun je niet zo laten leggen hoor. Als ze biet de nogheid terugkomt, dan moet dat wel opgeruimd zijn hoor. Ik moet er niet aan denken dat de nogheid erover uit Ja, gij mag maar praten, Gij staat daar. Ja. Hier is hier geen wc hoor. Die gezond ma deur spoelt. Ja, en ik moet wel aan mijn plisjepak denken, natuurlijk. Hé, steek het Ja, elle maar eens even. Oh, dan poetsen we dat zombie weg. Ja, ja. Ik weet het hij doet er niet meer in, maar. Zo. zo. Hé, opgeruimd, zo. Hé, hoor. Maar steek het Jullie moeten nou ook nog de bips van Clara 11 afvegen, want dat ziet er niet uit. Pak maar een stuk wc-papier. Wc-papier wc stekent heen? Ja. Afvegen? Ik heb nog nooit van zijn leven wc-papier in de stal gezien. Nee, nee hoor. En ik heb nog nooit een boer met een rol wc papier achter zijn koeien aan zien lopen. En trouwens, zo'n papiertje. dat is vast te klei voor zo komt. Nou, zeg, nieuwe grootste boer, gij moet dat toch weten? Gij bent toch de grootste boer? Ja, uh, ja uh, uh, maar ik zei dat ook nog niet zo lang, hé. Eh. En uh, uh, uh, witte wal naar steken Nou? Ga jullie no. maar eens omvoer voor die beesten. Oh ja, nou, dat is een goed idee. Dat is een goed idee, grooster. Maar even, op. Op. ja, ik kom maar. Nou, knapperig dat valt nog niet mee, hoor om grootste boer te zijn. Om op dat beestje van de nogheid te passen, dat ging nog wel. Maar op zo'n hele stal, dat valt niet mee, hoor. Hé, <lacht> hey, peperbus, valt het allemaal niet mee, ik Ja, maar, uh, peperbus. Gij wou toch zo graag de grootste boer zijn? Ja, maar ik dacht dat je alleen maar zo'n beetje op die tutter moest kunnen blazen. Ja, zo zie je maar, Peperbus. Je moet doen wat bij jou past. Maar als jij bij de tijd blijft, dan is het goed. Daar zijn ik heel blij mee, grootste boer. Hé, hey, hey, krabbekus. Weet jullie uh, waar de narren steken zijn? Ja! Oh oh wacht maar. Wacht maar. Ja ja. Ja, ik ik hoor ze al hoor. Ik hoor ze al. Daar redden, ze daar zullen ze hebben. Wow. Kun je horen aan de narre aan ze bellen? Die ja, nou eh. Uh, ah. ah. Zo. Hai hai hai. Echt dat is wel werken hoor. Oh. Oh, Goed bezig, dikke. Narren steken Waar zijn jullie geweest? Nou, wij moesten uh, van de godste boer om uh, ontvoering. Ja, hè? Uh, maar uh, meneer, uh, wie, wie bent u eigenlijk? Uh, u, u staat in de weg. Uh, wij zijn hier heel hard aan het werken hoor. Hé hey, man, hey, man, mannen, mag ik jullie nou eens wat vragen? Wat hebben jullie nou toch voor een grote zak? Ja, oké. Okay. Dat is de Ah Ja, ja. Hé hey, geit. Luther dacht dat er zijn. Ja. Dit is voer, hé. Huh? voor dat huisdierwitte wel. Waar, waar de grootste boer op moet. Letten. Grootste boer? Kijk maar eens. Nou, mm -hmm. zeg jij nou grootste boer? Ja, de grootste boer. Kijk nou eens naar die meneer die daar zo staat. Uh, die, die ziet er eigenlijk ook net zo uit als de grootste boer. Ja, ja, mannen toch. Hoe nou toch eens wakker is, Die meneer, dat is de grootste boer. Huh? Ja. ja. Hé, hey, en hey, hey, hey, hey, die dan? Ja. Maar die nacht. Die is nou dan echte? Maar nacht, en heen. Vinden jullie die grootste boer nou niet op iemand lijken? Wacht maar eens, dan zal ik eens even op mijn titter blazen. Oh ja, oh ja, ik hoor het al. Ja, maar. Dat wist ik natuurlijk al langer. Ja, ja en daarom zit hij natuurlijk ook net tegen hem. Hé man, scheet er mee uit. Uh, maar, maar, maar vertel eens, die, uh, die grote zak voer... Hoe wou die die nou eh, daar, zo, daar zo krijgen bij de peperkens? Nou, nou, de mat staat helemaal vol met krabbekens. Och, misschien kunnen al die krabbekens oh, oh, ons oh. nee, een, nee, nee. nee, een pietje helpen. Let ja, maar eens even op. Dat is een goed idee, hè? Even een pietje helpen. zo. Hé, wacht maar. Oh. Uh, uh, laat mij dat maar eens even regelen. Ik uh, hey, beste krabbekens. Willen jullie ons helpen? Ja. Willen jullie ervoor zorgen dat die grote zak met voer? Daar zo bij die rol en de peperbus komt. Ja, daar komt die aan hoor. No. Helemaal daar naartoe hé. Ja en niet morsen hoor. Oh, niet morsen hoor. Oeh, daar gaat die ja, oh. hey, dat steken tegen. Dat is voor het voor best voorzichtig hé. Oh, dat oh. gaat goed zeg. Ja, dat gaat goed. Voorzichtig hoor. Ja pak de gij hem ook even aan. Ja, dan gaat hij. Uh. Ja. ja, kijk eens aan. Ja, en hij gaat. Hij gaat gewoon verder. Nou, gaat gaat heel gewoon goed op de thuis. Goed hoor. <laughs> Knap gedaan. Is hij er al bijna? Nou, die komt er wel Oh, op, die komt er wel zo is het. Nou, trouwens. Zo. Uh... Zo ik door, Kan de beest hier in de stal ook wel wat voer gebruiken? Ze maken zoveel gebouwen. Mooi, joh, geeks. Daar kan ik nou zoveel van genieten, hè? Mooi, oh, grootste boer, ja, vind het dat? Kijk, hè, de commissaris die had een kanari. En die me toch een potje geen hè? Oh. Nou, steek het steekentee. He. Dan zal ik jullie wel eens wel laten, hoor, hè? He. het he. Ja. Oude geek, Clara. De koei. Ja. En de bles het paard, maar is vast. Oké. Okay. Kom uh, maar, kom maar. En bles. Oude Gees Pekske het verke En Kaartje Kakel de kiep ook maar eens vast. Oh, oh wat leutig, kom maar hoor. Owe, uh, kaartje. Zo. Hey, Spex Nou, ik heb ze vast hoor. Zeg, eh. Zeg, gros, boer. Wat dat feitelijk wel wel zo? We hadden al die piersten met, met de konten naar die krabbetjes. Nou, dan hadden jij wel? Wel alles van stal, hé? Nou, Geet, let er geen maar eens op. Als ik bij Dumbles aan zijn staart trek, dan hoor ik de dicht geluid. En als ik bij Spex het verkeer aan zijn staart trek. Dan hoor je dit geluid. En als ik bij Clara aan zijn ster trek... Het... Onderaan. Dan hoor je dit geluid. En ik bij taartje Kakel Als zijn dingen trekt, dan hoor je dit geluid. Oh, oh nou hè. Uh, Hé, hey, je uh, grootste boei. Uh, het zijn wel lutige geluidjes. Maar eh, het is toch geen leuter muziekje? Nee, maar eh, ze kunnen in ieder geval wel als de deur melden. Ja. Nee. nee, mannen, dat is nog niet alles. We kennen nog veel meer met z'n allen. Let maar eens op, mannen van de muziek, kent-ie? De 20 meter. Ja. Oh, wat ja, een Oh, wat een goede prestatie. een Oh, wat dat had prestatie. Oh, Dat was een hey, goede een applaus voor de wat ja. een Nou, prestatie. Oh, een applaus voor een dat had ik niet achter jou gezocht hoor. Ho, oh. nee. Ho. Nee. Nee. Zo'n orkestleier. Zo'n goede dirigent heb ik nou nooit niet van mijn hele leven meegemaakt. Heel goed de grootste boer. Wat Hé, hey. oh. Wat gaat je We gaan Wat Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? Wat ga je nou doen? oh, oh. oh. Okay. oh. No. No. Oh, steken Wat doen we oh, nou? Oh nee, gij! Mannen, nee. mannen toch! Jullie hebben ja. hier een mooie beestenboer van gemaakt. Ze zijn allemaal gevlogen! Nou god oh. de boer! Ik, ik heb er anders geen water vliegen, hoor! Helemaal niet! Ach, maar! Hoe kan dat nou? En dan ga je eens een koeien zien vliegen! Ah, oh, maar mannen toch! Gebruik nou toch eens uw boerenverstand! We kunnen toch niet zo gaan twijlen. Het motto is om ons niet voor niks, deze jaar! Alles van stal. Zo dus is dat, hoogheid. Iedereen moet meedoen. Dus naar STKT. We gaan ze zoeken. Oh. Nou, oké. Okay. Dat doen we dan maar weer. Ja, ga maar, ga maar. Ik ga er helemaal maar eens, nou, hoor. Ja, hoogheid. Het zijn eigenlijk wel goede jongens, hoor. Maar ik kan ze nog niet om een pak melk sturen. Nee, vertel mij maar niks, grootste boer. Maar eh, ze hebben die mannen nog een keer voor de gek houden. Nou, krabbekes, zet allemaal uw masker maar eens op. Goh, dat ziet er leuk uit. Vind ook niet, grootste boer? Ja, oogheid. wat zijn die krabbekes allemaal toch geweldig, hé? He? Ja, een hey, grootste boer en krabbekes, veel belangrijker. Als ik dadelijk tot drie tel, dan maakt het het geluid van het masker wat of dag van op had. Zullen we dat een keer proberen? Daar gaat ie. Eén, twee, drie. Ik weet niet oh, oh. wat ik zie. Kijk daar, daar zit Klara. En daar, daar hebben Het verreke, prachtige oogheid. Ja, boer, en Krabbekes. Maar dat is nog niet alles. Want uh, ik heb nog een verrassing. Luister maar eens goed. En let maar eens op, op mijn teken moeten alleen nog de krabbekus met een koeienmaske heel uit boe roepen. 1, 2, 3. En grootste boer, kijk nou eens achterhoei. Dat het op het wel eens een wenden is, dat wist ik al hoor. Maar ik heb een de koeienstal. Dat had ik niet gedacht. Ja, hé hey, Boer, maar dat is nog niet alles. Want beste lieve krabbekens, alle krabbekens met een keepermasken op, die moeten nou eerlijk gaan tokken. 1, 2, 3. En nou, alle verrekens eerlijk knorren. En nou, alle paarden loeiacht in een keer. Nou, geit, Waarschijnlijk blij dat jij alles van stal weghaalt. Maar eh, wacht eens, als ze bied naar Esteketee terugkomen, dan moeten jullie krabbetjes heel stil zijn totdat ik met mijn perreplu omhoog ga. En dan moeten jullie allemaal tegelijk hoe wij geluid maken. Afgesproken... Goed zo, Krabbekus. Dat is een heel leutig plan, een grootste Boer. Maar uh, stil eens, Krabbekus. En hoe masken allemaal ophouden, nee? Want uh, daar redden ze, daar redden ze, de mannen. En let op het teken van de grootste Boer. Ja. Nee. Nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou. Geen no. man, okay, okay. mannen. Uh, we hebben overal gezocht. Zelfs onder het bureau van de burger. Meester. En meester. Ja. Niks Je mag het gerust weten in heel mijn carrière. Als gediplomeerd opspeurder is me dan nog nooit overkomen. Ik ken hem met mijn allen niet bij. We hebben ze niet kunnen vinden. Uh, hebben jullie wel goed goeds gekeken? Ja. En, eh, uh, niks gezien? Nee, nee, nee, nee. nee. nee. Hey. niks. Wat steek in. tegen? He. Hey. Kijk eens even. Ja. Ik zie nu wel onder de koeien en onder de varkens en meer. Ja, oh, en, en hier zo wel een miljoen paarden. Ja. En, en daar zo, kijk eens, alle varkens van heel de stad. Ja, ja dat, dat is waar, maar, maar ik zie geen klaar aan, hoor. En ook geen bles. Nee, nee. En, en, en, en Spekske en, en de, de Katje Kakel, die, die zie ik ook nee. al niet. Een hey mooi, nee. En ook al eens achterhoe gekeken? Achterhoe? Oh! Nou, nog hoe breng mijn klomp? Al mijn kleepels uit, Oh, mijn oh. bellen! Zeg, zeg, zeg dan wel, maar dat, dat we daar nou niks van gemerkt hebben! Sinds Uniek Is de stad thuis in grote piersenstal? Dat is al heel de vaste avond zo. Vanaf het moment dat een oogheid de stadsleutel kregen. Oh, oh. Goh, olgheid, oh, wist gij dat ook al uh, soms? Maar nee, mm -hmm. kijk nou eens goed omhoog in, hè? Eh, Zie gij nou ook niet dat een oogheid er niet is? Nee. Nou zijn we allemaal in de naaf het is weer zo wijd. Beersen kwijt, oogheid kwijt. Maar, eh, piepenbus. als jij nou alles zo goed in de gaten hebt. Dan, dan weet hij toch ook wel waar onze oogheid is en al die beesten zijn. Ja, ja. Onze Clara, Les, Kaatje Kakel en Spekske. Ja, ja. Maar als dieke voor mij zijn alle goede bond, hebben alle perden gesterd, verkers ster met een krul en leggen alle kiepen nee. Hoe moet ik dan nou weten tussen al die beesten hier op de markt? Dat is waar ja. Zeg ons de boer, maar gij wilt jouw beesten toch wel kennen. Ja, ja, nee. Nou, gij dat zegt, dat is een waarheid als een koei. Mannen, ik zal er niet om liegen. Ik heb ze niet gezien. Ze staan hier niet tussen. Oh, oh. nou. Ha ha ha, ha, ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Zeg, Pieperbus, vind jij dat zo leuk? Nee, je. Uh. ha, ha. ha. Maar het zo in Peperbus! En misschien de muggenbeet! Nee, je steekt het Ik zie het al! Dek maar eens goed! Het is een oorrijd! Oorrijd! Oorrijd! Krabbekus! Wat staat er aan je Kunnen we goed zien? Ja! Ja! Ik ben naar de Peperbus gegaan. Om eens te kijken naar mijn eigen beestje. Mijn eigenste Suzie. Hallo? Hoe heet ze, Suzie? Hoe precies dit toch lieken? Ja. Nee, je nacht. Suzie, dat is mijn knuffelbeestje. Willen jullie er zien? Ze staan al hier beneden. Witte wat? Ik breng ze al even mee naar jullie toe. Benieuwd hoor, Stink. Ja, maar gaat wat gaat hij nou doen? Goh, de Suzie. Ja, Suzie? Oh, oh, kijk wel uit. Hoogheid. Geit. Oh. Geit. Wat gaan we nou doen? Kijk oh. oh. maar uit. Nou, oh, Geit. Nou, die dert wel in. Ja, oh. Pas maar op, oh, Geit. Hij is wel ongehoog, oh, Geit. Oh ja, oh, maar. Oh, Uitspreken. Ah, maar dat is onze noogheid, hoor. Z zoiets is ook al eerlijk maar weggeleed voor de noogheid van het Krabbegat, hoor. Kijk eens. Oh, oh. heel goed, de noogheid. Oh, wat is die toch knap, onze noogheid. Ik vind het wel knap, hoor. En krabbekjes, vinden jullie het ook oh. oh. niet knap? Oh, kijk eens hoe makkelijk hij dat, dat doet. Nou, ik zei wel flink, maar dat zou ik toch niet durven, de grootste boer! Ik, ik ook was... niet! Misschien kan hij die, die knop van de kilo nog even vastzetten. Oh ja! <laughs> kijk uit voor die schoorsteen erop! Oh, hoogheid, oh, oh, ja! Hij is er bijna, oh. Gelukkig. Nou, dat is toch onze hey. hoogheid? Die kent toch alles, hè? Ik, ik vind, vind dat toch wel! Vind je dat die Dat is mooi, hè? He? Nou! Hey, maar die Susie was er nog zijnstik. Ja, ik, ik, ik weet het niet hoor, Nar. Ik, ik, ik denk maar wat daarnet al, al over een kenijntje, maar... Ik, ik, ik zou het wel kennen zijn, denk gij. Nou, eh... Uh, <tie> nee. <tie> Luister eens. Horen <tie> jullie ook al iets, of niet? Krabbekissen, horen jullie al iets? Nee, wij ook niet. Oh, geit. Ik, ik, ik ben zo benieuwd, hè. Ik, ik, ik ken het niet meer ouwe. Oh, en nu gaan we weten welk huisdier onze hoogheid no nou hebt. Oh, hey, hey, Nike! Ik zie beweging! Ik zie, be ik zie beweging! Oh, oh! Dan nou gaan we het zo weten, hoor. Gooi de deuren open, ik wil naar buiten. Kijk! Kijk nou eens! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! oh de hoogheid! No ja, de hoogheid op elkaar, Oh, maar dat is wel een groot knuffelbeest! Nou, ik, ik denk niet dat dat beestje tussen onze hoogheid en het prinsesje in bed leggen hoor, dat denk ik niet! Hé hey, Krabbekes, zie je het al? Het is een tussenstante, is een. Menoli een, een. Ja, ja, ja. een, een olie nootje? Ja? Nee! Hé, hey, Krabben op de mat! Alle Krabbekes, roepen jullie je heel hard! van of dat is een olifant een olifant oh, dat is leuk goed zo oh. maar steek het tegen onze de boer kijk eens naar achter kijk nog eens er komt nog meer oh, ja. daar zo hey. kijk je kakel de bless is best kut feukje ze ja. oh. kohara nou hey, hey. met zo'n olifant met zo'n beestje. Zou ook wel eens een avondje willen gaan dutteren, hoi? Ha, <laughs> ha, hé, ha. Hey, hey, hey boeren steken tegen Krabbekus. Ja? Ik ken nog een heel leuk liedje over de olifant. Oh, yeah. oh ja? Ja, okay, dat ja. Uh, uh, en dan gaat het uh, ongeveer zo. Ja. De... Nog Nogheid op een olifant. Da, da, da, da, da, da. op een olifant. Da, da, da, da, de hoogheid op een olifant. De hoogheid op een olifant. Of Of na na na na. Oh. Wie ben het nou? Wat een suzie. Hé, hey, man. Hé, hoogheid. Hé, man. maar leuk Wat een lief beestje, Hé, man. Oh, Hé, Kijk eens, man. Oh geneesje krabbekus ay hey, Hé, geit oh, oh wat een liefje oh. het is een heel lief beestje oh en hij doet zo goed hé. vind je hem ook allemaal mooi Krabbekes? kijk eens Krabbekes! Ik ga hem even een handje geven. wat is die lief? Wat een lekker peesje. Wat een Susie, een hoogheid. Oh, maar leuk leukheid. Wat een lieve peesje, zeg. Hij is zijn nagels gelakt. Zie je dat live? Ja, ja. lekker schrappertjes. kunnen op hier staan oké? Zo. Ja, 1, 2. Hey! Hé, oh, nee. hey, mannen. Hé, hey, Holveit. Nou. Komt ze maar af, hoor. Hé, hey, mannen. Dat nee. hadden jullie niet getocht, hé? Hey? Nee. nee. Zo'n lief klein beestje. Dit is mijn eigenste Susie Krabbekus. Nou. En weet het nog. Het is wel jaren geleden. Maar nu zit Nils weer op een olifant. Ja. Hé, hey, zo heet dan. Ja. Uitgeloste poem. Ik weet niet of jij het al gezien hebt, maar ik heb jouw beesten, die heb ik ook mee teruggebrocht. Ja, Hoorheid! Oh, ik ben hartstikke blij. Dan ga je alle beesten weer mee hebt teruggebrocht hoor. Ja. Hé, hey, Krabbekes, Er staat ons nou niks meer in de weg om een lekker potje te gaan dweilen. En witte de wat? We nemen Suzy gewoon lekker mee in de stad. Geril het Oh, Dat is leuk, Suzy, gaat mee Hé, hey, Beste krabbekens, dan moeten we nog één ding afspreken. Over een bergskwartieke, dan zijn we terug. En dan starten we hier zo rechts van het podium. En dan gaan we één grote stoet maken. Dus van het jaar niet van vier kanten, één grote stoet. Muziek erbij, Steenkentee erbij, Gros de Boer erbij, en De daar erbij. En Susie is erbij. Ah. We zingen nog één keer het vaste avondliedje. Tot zo bied en achter, maar leunt het! Oh. Allee, van stal, mijn al alles van stal. Het krippelt van de kruin tot in de kuiten. Gooit de deuren open, wel naar buiten. Hey Susie, pas van mijn lucht, het de winter in mijn maar het voorjaar in mijn kop, het ja. kan ja. niet op. Je leert gewoon al, alles van stal. Als je wilt reageren op deze aflevering, ga dan naar variaria.wordpress.com of stuur een mailtje naar variaria.gmail.com.